3 uur. NTO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, ze zijn te slim of net even anders, misschien lastig... of ze worden gepest, hoe dan ook. Het kan niet de bedoeling zijn dat meer dan 4.000 kinderen niet naar school gaan. Dat is al lang zo en het lukt maar niet om er wat aan te doen. Jurist Katinka Slump zit er al jaren bovenop... en begrijpt maar niet dat overheid, gemeente en vooral scholen... hier geen grip op krijgen. Moeder Sonja intussen liep jaren met haar kinderen teleuren. Haar zoon en dochter konden niet op school terecht. En daar vertelt ze zo over in één vandaag naar het NOS-journaal. is Gertluk... Politiemon Mark M. is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel... en dat is precies de straf die het OM had geëist. De 31-jarige oud-politieagent verkocht jarenlang vertrouwelijk informatie aan criminelen... en verdiende daar volgens justitie veel geld mee. Volgens de rechter heeft hij het aanzien van de politie ernstig geschaad en heeft hij het onderzoek naar criminelen ernstig gefrustreerd. Mark M. ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan dat hij ruim 28.000 keer vertrouwelijke gegevens opzocht... over politieonderzoeken, zou hij als hobby hebben gedaan. Het geld dat hij ontving zou de leningen zijn geweest. Het verhoor van Sonja Holleder in de rechtszaak tegen haar broer Willem... hoeft niet achter gesloten deuren plaats te vinden. De advocaat van Sonja had gevraagd haar zonder pers en publiek te verhoren... uit veiligheidsoverwegingen. Volgens de rechter is dat niet nodig, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.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 In Irak zijn zeker 27 leden van een Shiïtische paramilitaire militie gedood. Ze waren in een hinderlaag gelopen van IS. De aanvallers droegen legeruniformen en ze leken een controlepost te bemannen. De Europese Centrale Bank blokkeert alle betalingen van de ABLV, de Tweede Bank van Letland. De bank zit in grote financiële moeilijkheden door Amerikaanse sancties. De Amerikanen beschuldigen de bank van financiering van het raketprogramma van Noord-Korea en van witwassen. Transavia wil de meeste gedupeerden van de pilotenstaking vandaag nog naar hun bestemming brengen. Mensen die vandaag niet meer weg kunnen, krijgen de komende dagen een vlucht aangeboden. De piloten staken voor betere roosters en een hoger salaris. In de Laurentius- en Elisabeth-cathedraal in Rotterdam kunnen mensen vandaag afscheid nemen van oud-premier Lubbers. Hij overleed afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd. De kist met het lichaam van Lubbers staat erop gesteld en er ligt een condoliansregister. Deze bezoeker maakte de apremier van dichtbij mee. Ik was de chauffeur van de minister van Justitie in uh, alle drie de kabinetten, uh, Lubbers. En uh, die woonden 150 meter bij elkaar vandaan. Dus vaak na een kamerdebat, vaak op maandagavond, dan uh, reed ik meneer Lubbers naar huis. Het publieke afscheid van Lubbers duurt nog tot 7 uur vanavond. Er is nog veel onduidelijk over het vliegtuigongeluk in Iran. Vanochtend meldde een overheidsfunctionaris op de Iraanse staatstelevisie... dat het wrak was gevonden. Reddingswerkers zouden het wrak in de bergen op 3500 meter hoogte hebben bereikt. Maar de Iraanse minister van Verkeer is veel minder stellig. Die zegt dat er eigenlijk niets bekend is over het ongeluk. De minister spreekt van een enorm raadsel. Aangenomen wordt dat alle 65 mensen aan boord zijn omgekomen. Het weer bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land... wat regen of motregen, middagtemperatuur ongeveer 6 graden...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 Kijk wat jij kan doen op 9 of 10 maart op nldoet.nl. Doe je mee. Naast voordelige vluchten, boekt u ook uw stedentrip op... vierwinkel.nl. NPO Radio 1 Avro Tros Aantal kinderen dat thuis zit en niet naar school gaat, dat daalt maar niet. Ondanks alle inspanningen daar wat aan te doen, maar misschien zijn het niet de juiste inspanningen. Gaat het zo over? Een gezond meisje kwam dit weekend op de wereld op de snelweg bij Rotterdam. Eerder al deed de vluchtstrook van de A2 bij vught dienst als verloskamer. We waren net op de uitvoerstrook, zeg maar richting Den Bosch centrum, die je moet pakken voor het ziekenhuis. En uh, daar zei je van ja. Ik voel van alles, zei ze. Het, het, we moeten echt stoppen. Ja, en dat was de vader, Robbie, 2,5 jaar geleden. Moeder Marieke vertelt ons zo hoe zij het allemaal beleefde. en wat er van de baby geworden is. De griepen waarden nog steeds rond in Nederland. Maar wanneer kun je nou eigenlijk weer aan het werk? Als het bijna over is. De Volkskrant kopte vanochtend: beter goed uitzieken dan snotterig op kantoor. Anders zou je nog besmetting kunnen opleveren voor de collega's. En als je baas dan ook weer niet blij mee. Of dat zo is, dat horen we in feite of fictie tegen half vier. Nu eerst, niet naar school is helemaal niet fijn. Susanne Bosman. Eén vandaag politiek heeft fors ingezet op de aanpak van kinderen die langdurig niet naar school gaan. Passend onderwijs werd ingevoerd. Het aantal thuiszitters moest terug naar nul. Maar dat probleem blijkt toch hardnekkiger dan gedacht, zegt minister Slop vandaag. De groep kinderen die langer dan vier maanden thuis zit, blijft onverminderd groot, iets meer dan 4000. Kinderen die thuis zitten geen onderwijs krijgen. Het blijft een groot probleem dus. In 2014 werd om deze reden dat passend onderwijs ingevoerd, Lammert. Wat hield die wet ook alweer in? Ja, de bedoeling was dat kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld autistische of hoogbegaafde kinderen... gewoon mee kunnen draaien op een reguliere school... waar dan passend onderwijs aangeboden zou worden. Zoals we hier kunnen horen in het programma Altijd Wat uit 2014. Het heeft haar gebracht dat ze sport, dat ze speelt, dat ze lacht... dat ze verdriet heeft met kinderen uit haar buurt, uit de wijk waarin we wonen. Uh, dat is belangrijk. Ja, die wet werd ingevoerd omdat speciaal onderwijs te duur werd... en er te veel kinderen thuis zaten die tussen wal en schip vielen. En het kabinet hoopte dat dit probleem daarmee opgelost zou zijn. Hoopte, zeg je, want? Nou, uit die brief van minister Arie Slob... blijkt dat wet en praktijk nog ver uit elkaar liggen. Bijna vier jaar later zitten er namelijk nog steeds te veel kinderen thuis. En Mark Dullaert, oud-kinderombudsman... vertelde daar vanochtend over in het Radio 1-journaal. Je kunt eigenlijk geen passend onderwijs bieden... zonder dat er ook passende zorg is... Met het pact wat ik met de G4, met die vier grote steden heb getekend... en ook de middelgrote steden, die zien gewoon... dat je ook passende zorg moet bieden en anders werkt het niet. Nou, Lammert, dankjewel. Ik praat verder met uh, Katinka Slump, onderwijsjurist... Nou betrokken bij de problematiek rondom thuiszitters. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Slumpje. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van die oplossing van uh, Mark Dullard? of in ieder geval de suggestie die hij doet? Je kunt geen passend onderwijs aanbieden... als je niet ook passende zorg aanbiedt. Ja, het was eigenlijk de enige optie die er ook voor uh, Dullard was. Omdat um, we hebben gezien in het verleden... dat het ministerie en inspectie in feite geen druk uitoefenen op de scholen... geen sancties nemen als scholen geen passend onderwijs bieden. Dus hij heeft gezocht naar een paar voor ouders en dat is in feite de gemeente die net als ouders belang heeft bij een goede ontwikkeling van kinderen, omdat deze kinderen anders te last van de jeugdhulpverlening komen. En uh, wij hopen heel erg dat de gemeente samen met ouders en de behandelaar van kinderen kan zorgen voor dat de scholen gaan bewegen richting Dekt u dat dat onderwijs. kan. Het kan zeker, maar de vraag is of er wil er is. En um, als we kijken naar de staat van onderwijs van de inspectie... dan zien we eigenlijk nog geen enkele verschuiving sinds 1 augustus 2014. Maar zegt u dan dat er bij een ministerie en bij inspectie... geen wil is om er wat aan te doen? Nou, het lijkt alsof het ministerie en de inspectie... sinds passend onderwijs hun handen van deze groep heeft afgetrokken... en zegt van nou ligt het op het bordje van de schoolbesturen... maar in feite te weinig ook handhaaft... wat de wet die schoolbesturen dan ook verplicht om te doen. Namelijk kinderen niet aan de deur weigeren. Uh, het team zodanig opleiden... dat deze groep uh, ook binnen regulier onderwijs kan functioneren. En daar zien we eigenlijk te weinig activiteit van. Maar ook van de schoolbesturen zelf... ook van de besturenorganisaties in het onderwijs... zien we daar weinig beweging. Ja, maar dan blijkt dus dat, dat er nog steeds duizend kinderen thuis zitten. En dan is het al. Het is veel meer ja, dan duizend. Ja, we zien duizend namelijk lund, dat ja. het nog erger is... dat uh, ook in brieven van de inspectie en van het ministerie... ouders worden verwezen naar een vrijstelling voor de leerplicht. Uh, dat nou, betekent dat zitten... ze een briefje krijgen dat ze niet meer hoeven te komen? Ja, dan krijgen ze eigenlijk een briefje dat ze maar moeten melden bij de leerplichtambtenaar dat hun kind niet leerbaar is. Nou, vroeger waren dat er 1300 in 2003, nu zitten we al op de 5700. En het gaat niet om niet leerbare kinderen, maar het gaat om kinderen die binnen onze scholen niet tot ontwikkeling kunnen komen. Dus we zien eigenlijk dat de thuiszitters de kanaripietjes zijn van ons stelsel. Mm -hmm. En we zijn de variëteit. Wat bedoelt in het met kanaripietjes? Dat zijn de vier. In de, in de mijnen. Ja. ja, dat je aan hen kunt zien... In de uh, mijnen. Dus, ja. dus het probleem ja. is vele malen groter. Want zo'n thuiszitten is niet opeens thuiszitten. Daar mm. gaan jaren aan vooraf ja. op school. Want wat zijn dit voor kinderen? Het zijn gewone kinderen. Het zijn uh, over het algemeen gemiddeld ook slimmere kinderen. We zien dat uh, Nederland voor de kinderen met een minder uh, talent... wel in speciaal onderwijs uh, wat redelijke opvang heeft. Maar dit gaat om kinderen die hoogbegaafd zijn... kinderen met autisme-spectrumstoornis, een disharmonisch profiel. En het erge is dat een thuiszitten in feite een kind is... dat het vertrouwen in scholen is verloren. En op het moment dat je thuis komt te zitten... is het ontzettend moeilijk om de weg terug te vinden. Ja, want dan heb je misschien zo'n zo vrijstelling gekregen. En je hebt een vrijstelling, ja. of je hebt helemaal geen vrijstelling, of niemand weet dat je thuis zit... je staat gewoon op school ingeschreven... en de leerprichtambtenaar weet niet eens dat je de school niet meer bezoekt. Dus het gaat om een hele diverse groep. En of je nou een vrijstelling krijgt... of je bent uitgeschreven door de school... of je staat ingeschreven, maar je mag niet op school komen... dat hangt eigenlijk van andere omstandigheden af... van hoe stelt de leerplichtambtenaar zich op, hoe de school... dus dat zegt eigenlijk heel weinig over de kinderen. Ja, waar kan dat op uitdraaien? Want al jaren is dit probleem er... dus er zijn kinderen zo groot geworden? Nou ja, dat vind ik ook zo lastig... Met deze cijfers, want op 18 jaar val je van de lijst. Maar dat betekent niet dat je dan opeens onderwijs hebt gekregen. Dus als je eens zou kijken wat er over de afgelopen 15 jaar, sinds wij weten dat er thuiszitters zijn, hoe groot de groep is die dus zonder onderwijs meerderjarig is geworden, dan is dat denk ik nog veel schokkender... dan wat er nu uh, op papier staat. Nou, het is niet alleen uh, voor de kinderen dat het leven drastisch... misschien wel dramatisch verandert door het thuiszitten. Ook ouders van deze kinderen zitten met hun handen in het haar. Verslaggever Roos Oosterbaan die ging langs bij Sonja Toet... die twee tieners heeft die een periode niet naar school gingen. Welke vakken ga je zo doen? Wiskunde, Latijn, Grieks, geschiedenis. Dat zijn iets van twaalf of zo, denk ik. Dus daar ben je nog wel even de middag aan kwijt. Ja, tot zo. tot zo. Je dochter gaat nu even boven studeren. Ja, in plaats van school krijgt zij nu uh, één keer per week... een aantal uur aan de keukentafel een, een coach... Zij gaat versneld uh, nu al haar vakken door. Waarom uh, gaan uw kinderen niet naar school? Uh, Rick van mij heeft negen maanden thuis gezeten. Hij heeft klassiek autisme. Uh, die is inmiddels teruggekeerd met specialistische begeleiding van, bekostigd vanuit de gemeente. Uh, mijn dochter zit nog thuis. Liep al tijden uh, er tegen aan dat ze heel vaal, angstig was. Lichte depressie. En uh, niet alleen een depressie. Uh, ja, vanuit een bepaald beeld, maar meer omdat zij gewoon acht jaar lang heeft ondergepresteerd. Nooit is gezien als die hoogbegaafde leerling, dus nooit cognitief is uitgedaagd. Zij krijgt nu onderwijs op maat en je ziet haar weer opbloeien. Maar het heeft acht maanden geduurd voordat ze überhaupt weer lichtelijk kon beginnen met onderwijs. En waar lag dat dan aan? Omdat school zich handelingsverlegen heeft verklaard... Wat op zich heel goed was in deze stad. De handelingsverlegen is meer van: Ja. Hè, dat, dit, dit, deze mate van onderwijs kunnen we haar niet bieden. Die kennis hebben wij niet in onze school. Nou, je moet zien, zij kreeg als uitstroomprofiel. kreeg zij als advies van de basisschool TL. Daar was ik het toen al niet mee eens. Ik heb haar gelukkig op de HAVO kunnen krijgen. En uiteindelijk, nu, met 14 maanden thuis. zit zij dus in gymnasium 2. En draait zij nu bijna met alle vakken volledig mee met de klas. En kan zij volgend jaar gewoon weer met de klas mee gaan draaien. Omdat zij dus even thuis heeft gezeten. Ja, omdat zij de rust heeft gekregen om weer tot zichzelf te komen. Omdat uh, zij een coach heeft die haar begrijpt. En, maar we hebben maar die, die, die, dat idee dat onderwijs... Uh, moet worden vormgegeven binnen een schoollokaal. Maar het is voor zoveel kinderen uh, gewoon niet mogelijk om daar tot leren te komen. Dus wat doen we moeilijk? Denk ik dan. Wat gaat er nou concreet mis, volgens u? Het niet luisteren naar ouder en kind. Dat is echt uh, het grootste. Kortere lijnen, sneller beslissen. Uh, niet zeggen dat er geen geld is, want het is geld. En, en draagt dan gezamenlijk die verantwoording. He, de ene keer zal de gemeente misschien iets meer geld hebben... in die regio, in het samenwerkingsverband. En uh, ja, als ik nu zie dat ik... Ben een, ik ben een ouder die precies weet hoe het in elkaar steekt... maar het heeft nog acht maanden geduurd... voordat het maatwerk eindelijk ging lopen... He, want het hangt allemaal vast aan, aan IQ-getallen, IQ diagnoses... waarvan ik denk, nou, eigenlijk zouden we die niet eens nodig moeten hebben. We horen eigenlijk alleen maar te kijken... niet die focus op wat, wat, wat is er allemaal mis met dat kind. Nee, wat heeft dit kind nu nodig? Want hadden ze bij haar vanaf de kleuterschool gezien wat zij nodig had, dan had dit nooit gebeurd. Ja. En, en dat is wel, natuurlijk die klok wil je terugdraaien... maar helaas kan dat niet. Maar ik zeg ook, als ik nu zie wat ze allemaal overwonnen heeft... en uh, wat ik overwonnen heb en hoe lekker mijn zoon dat doet... die gewoon voor drie vakjes examen gaat doen... wat niemand ooit had gedacht... dan zeg ik, nou, dan heb ik het toch goed gehad als ouder. Dus daarom denk ik, luister naar ouder en kind. Ja. Dat zei Sonja Toet. Met haar kinderen gaat het dus inmiddels prima. Katenka Slump, onderwijsjurist. Uh, ja, als je dit zo hoort, dat passend onderwijs. Dat wordt natuurlijk verkocht als leuk allemaal samen naar school. Uh, omdat de, het, het speciale onderwijs uh, te duur werd. Maar uh, als je er niet in past. Dan heb je toch echt wel een heel groot probleem. Ja, maar passend onderwijs betekent niet samen naar school. Nee. Passend onderwijs betekent samen naar school. Als je op school ook individueel begeleiding kunt krijgen. Of als je ook een klasje hebt van vijf kinderen. Maar het kan niet zo zijn. Dat wij in een land waar je alleen maar als ouder de keuze hebt om naar school school te gaan hè, met de leerplichtwet, je mag geen thuisonderwijs bieden, dat je dan verplicht bent om je kind in een grote groep te laten zitten waar hij ten onder gaat. En Nederland zal dus zal een ja, beslissing moeten nemen, willen wij werkelijk de schoolplicht handhaven, dan moet je ook die variëteit in het aanbod bieden. En het is niet passend, dat is gewoon de regel dat je een kind niet ergens kunt neerzetten waar het ten onder gaat, want ja, daar worden scholen niet voor betaald. Dan gaat Mark Dullaert, voormalig kinderopendensman, dus praten uh, met de gemeenten. Uh, ja, wat, wat kunnen die... Nou, de gemeentes hebben natuurlijk ook nog budget voor de jeugdhulpverlening. Sommige kinderen, zoals ook de kinderen van. zal snel op begrijp ik altijd. Uh, dat, ja, dat geld van de jeugdhulpverlening is op. En dat komt omdat er nu heel veel wordt geïnvesteerd door gemeenten in onderwijs, omdat scholen het laten afweten. En het ministerie de scholen niet ter verantwoording roept daarover. Dus ik vind dat schandalig. Ik vind dat de gemeente wel mag bijdragen aan kinderen wegen zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld een individuele begeleiding mag inzetten voor een kind wat dat nodig heeft met autisme bijvoorbeeld. En ik vind dat de gemeente vooral ook eens toezicht moet houden op wat de nou doet met die budgetten pas aan het onderwijs. Want in Noord-Holland ligt nog 27 ja, miljoen. Dat zijn allemaal oproepen. Uh, ja. Wat zou nou een concreet plan zijn? Nou, waar ik vooral aan werk, is uh, ik maak maatwerktrajecten... zoals uh, bij, bij, voor kinderen thuis, maar ook binnen particulier onderwijs. En wat we, er zijn twee plannen nodig. Wij moeten eigenlijk het geld van de thuiszitters. Dat gaat om ongeveer 60 tot 120 miljoen. Dat blijft nu op de plank liggen. voor iedere thuiszitter is voor er Voor iedere thuiszitter een portje, die hè? niet staat ingeschreven... is gewoon een budget beschikbaar. Wie en dat heeft houdt Oostje nu vast. Okay. Al jaren, al tien jaar lang zo'n 60 tot 120 miljoen. Stop dat in een onderwijsfonds. Dan kunnen we eindelijk eens goede reparatietrajecten voor thuiszitters gaan starten. En dan kunnen we proberen om die kinderen weer naar scholen te geleiden. Geef dat geld aan die kinderen. Dat is één ding. En de tweede is dat de gemeente naast ouders moet gaan staan. Want niet alle ouders zijn zo deskundig dat zij het pad weten. Het is vaak dat zij het voor het eerst meemaken om vanuit eenzelfde belang, namelijk een, een onontwikkelingsproces uh, van kinderen, naast ouders en naast behandelaar te gaan staan en te gaan zeggen tegen die school... wat is daar nou gebeurd in die klas? Hoe komt het dat hij nu thuis zit? Waarom hebben wij een jaar geleden van jullie niet gehoord... dat het niet goed ging? Want heel vaak is dat het geval. Al jaren van tevoren zie je dat iemand gaat uitvallen. Ja, dus, dus veel beter bovenop zitten en goed veel kijken. Beter. En, en luisteren tijd. naar ouders en kinderen. Hè, wat mevrouw Toet ja. net ook al zei. Dan nou, zei de minister dat uh, Arie Slob, dat de doelstelling is... dat er in 2020 geen enkel kind meer thuis zit. Nou Van 4000, daar wordt hier hiervan uitgegaan. U zegt het zijn er nog veel meer. Ja. Naar nul... Uh, het lijkt mij niet zo realistisch. Nou, als als zo meneer Slop dat zegt, dan denk ik dat hij eerst moet gaan kijken naar wat voor informatie de inspectie en het ministerie geeft aan scholen. Dat maatwerk buitenschool niet kan. Dat onderwijstijd gehaald moet worden. Dat scholen die geen bekostiging krijgen een kind niet hoeven toelaten. Dat een kind met autisme voltijds aan zijn school moet, terwijl je dat van een ziek kind ook niet vraagt. En dus voorkomen overprikkeld kan raken. Dus ik denk dat uh, meneer Slop eerst eens een keer heel goed moet kijken naar het beleid wat wordt uitgedragen vanuit het ministerie. Want dat remt Maatwerk, dat remt integratie, dat remt terugkeer naar scholen. Dat kan hij meenemen. Ik dank u wel. Onderwijsjurist Katinka Slump, goedemiddag. Nieuws via de NOS dan de rechtbank in Den Bosch. Heeft Mark M. uit Weert, bekend als de politiemol, veroordeeld. U hoorde het al net van Gert Luc, tot vijf jaar gevangenisstraf. De 31-jarige M. verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen... en verdiende daar volgens justitie heel veel geld mee. De OM had ook uh, vijf jaar celstraf geëist. Theo Verbrugge, jij volgt die zaak. Goedemiddag Theo. Goedemiddag. Hoe heeft de rechter het gemotiveerd, deze uitspraak? Ja, het is dus een, een pittige straf voor, voor Mark. Hè? De straf die dus ook geëist werd. Nou ja, het wordt hem vooral heel erg kwalijk genomen dat hij uh, het aanzien van de politie ernstig uh, geschaad heeft. Hij heeft zijn ambtsgeheim geschonden, uh, computervredebreuk, sprake van omkoping, witwassen, deelnemen aan een criminele organisatie, maakte gebruik van valse paspoorten. Ja, en dan een straf van vijf jaar. Laten we even luisteren naar de rechter. Niet alleen heeft de verdachte de vertrouwelijke politie-informatie schaamteloos met anderen gedeeld. Hij heeft zich er op enig moment ook voor laten betalen. In de vorm van een belofte voor een toekomstige samenwerking bij de handel van onder andere versleutelde telefoons en diamanten. Door zich niet als een integer politie functionaris te gedragen, heeft verdachte het vertrouwen in... en het aanzien van de politie zeer ernstig geschaat. Nou, dat betekent dan vijf jaar gevangenisstraf. Uh, Theo Verbrugge, Mark M. heeft steeds ontkend... dat hij ook maar iets verkeerd heeft gedaan. Heeft hij of heeft zijn advocaat al gereageerd? Ja, zijn advocaat was er wel, Jan-Hein Kuipers. Mark M. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Had hij ook aangekondigd. Ja, die zijn natuurlijk niet eens met deze straf. Die zeggen, veel te zwaar. Er is veel te weinig bewezen. En het zal mij niet verbazen als ze in hoger beroep gaan. Ja, zeker. Hij woont in Oekraïne, hè? Mark M. Ja, en dat is dan nog wel een probleempje, want uh, we weten niet waar hij is op dit moment. Hè. En hij moet dan wel de rest van zijn gevangenisstraf uh, uitzitten. Hij woont inmiddels in Oekraïne met een, uh, een nieuwe vrouw, is hij daar getrouwd. Ja, is hij bereid om naar Nederland te komen om zijn straf uit te zitten? Of moet hij uitgeleverd worden? Dat is toch nog wel een vraag. Meestal komen uh, verdachten niet bij de uitspraak als ze de kans lopen om gelijk uh, gevangen genomen te worden. Dus dat is niet vreemd. Maar ja, hij moet hier nog wel uh, verschijnen in Nederland om zijn straf uit te te zitten. Theo Heelverbrugge, dankjewel. Waar heb ik dat eerder gehoord? Niet vaak heeft een file zo'n mooie oorzaak. Zaterdagmiddag stond het verkeer op de A13 richting Rotterdam vast... omdat de kleine Elise ter wereld kwam. Een, zoals je dat dan zegt, kerngezonde baby. Moeder Adora beviel in de passagiersstoel van de auto op de vluchtstrook. Ik voelde dat het er al aankwam. Ik zei, je moet echt opschieten. Nu, het komt al, het komt al. Nou, daar is een vluchtstrook. Kom maar aan de kant. Nou ja, het heeft hij me geholpen. Broek, ik zag het je al. Ja, een bevalling op het asfalt, dat gebeurt vaker. In 2015 werd Tim geboren. We waren langs A2. net op de uh, uitvoerstrook zeg maar, richting Den Bosch Centrum... die je moet pakken voor het ziekenhuis. En uh, daar zei hij van, ja, ik, ik voel van alles, Zei ze. Het, het, het, we moeten echt stoppen. Ja, stress bij de vader. En de moeder van Tim, Marieke de Groot, in Boksel, aan de lijn nu. Goedemiddag, mevrouw de Groot. Goedemiddag. Het was me wat, zeg. Laten we het dus even helemaal terughalen. Tweeënhalf jaar geleden. Hoe gaat het nu met Tim, trouwens? Ja, heel erg goed. Ja? Dat is ja. een, een, een vrolijke peuter? Jazeker. Ja. ja. Zeg, uh, het was een uh, zomernacht uh, in augustus. Uh, dit verhaal, u was onderweg naar het ziekenhuis, hè? Ja, klopt. Ik had zes, uh, zeven centimeter ontsluiting. En uh, nou, we waren van plan om naar het ziekenhuis te gaan in een bos. En de uh, verloskundige rijden achter ons aan in de auto. En uh, op een gegeven moment waren we al. Uh, ja, we, we voegden in op de snelweg eigenlijk. En toen. Uh, toen voelde ik het eigenlijk al echt zakken, zeg maar, de baby. Dus ik zei al tegen mijn man, stop maar. En toen kwam de verloskundige kijken. Nou, ze zei, de vliezen staan nog, dus we kunnen nog door. En dan rijden we gewoon snel door. Dus toen zijn we nog een keer uh, ja, gas gaan geven. Maar het ging gewoon echt niet. Elke week leek het nog sterker te zijn. En uh, dus toen, de keer dat we daarna stopten... toen uh, zei de verloskundige ook, van, nou, ga maar persen. En dan, uh, ja, het waren drie persweeën en ze het helemaal op mijn buik. Ja, maar goed, toch, uh, kan ik me voorstellen even... dat je denkt, hoe moet dit... Ja, dat moet ja. wel, maar hoe? Het was He? uh, ja. lichte paniek, inderdaad. Vooral had ik zoiets van, ja, als er nou complicaties komen... dan hebben we misschien wel een probleem, maar dat hadden we dan gelukkig niet. Maar ja, je staat er dan min of meer wel een beetje alleen voor. Hè. Dus daar neemt wel de nodige paniek met zich mee. Ja, ja, ja, ja zeker, want uh, ja, zo'n vader is erg betrokken. Maar ja, en, uh, en de verloskundige, nou, die heb je dan nodig. Maar ik begreep dat er ook nog politie aan te pas kwam. Ja, dat klopt. Wij stonden, niet, wij stonden op de uitvoegstrook. Dus we stonden op een heel gevaarlijk punt. En het was al donker en het regende. Dus ja, dat was allemaal best wel uh, gevaarlijk. Um, Tim dus meldt zich, geloof je... ik, uh, zo te horen. Ja. ja Tim en we zich er even een grote broer. Heel ja. goed, ja. Ja, en um, uh, de politie had gezorgd dat de weg uh, werd afgezet... en dat wij in ieder geval veilig uh, daar weg konden komen. Ja, ja, en het weer werkte ook niet mee. Nee, niet bepaald, nee. Want het regende heel hard, hè? Het regende heel hard. En uh, ja, wat ik kan zeggen, het was donker. Dus dan is het zich natuurlijk toch wel heel slecht. Ja, en op die uitvoegstrook rijden ze gewoon met 100 kilometer per uur voorbij. Ja, er was, dus, ja. was ook niemand die stopte om eens even te kijken wat er aan de hand was? Nee, ah, nee. Misschien maar goed ook, hè? Als dus je licht ja. te bevallen, sowieso <laughs> zo, ja. op zo'n nou, moment. Nou, dus, was ik inderdaad wel blij mee. Ja, dat dus ze gewoon doorreden. Ja, ja, ja, zeker. zeker. Zeg, en uh, meteen vastgesteld dat, dat het goed ging met de kleine Tim? Ja, hij begon eigenlijk meteen te huilen. Dat was voor mij ook wel een bevestiging dat ik dacht van oké, okay, dat zit wel goed. En uh, ja, toen was het nog zaak om hem warm te houden natuurlijk. Omdat het was ook gewoon al heel, ja, het was gewoon koud door die regen en zo. Dus uh, ik kreeg zo'n goud-zilveren deken of zo'n doek weet je wel mm -hmm. over me heen. En uh, toen bleef Tim mooi warm en die bleef zo lang mogelijk bij mij. Ja. We gaan nu even onderbreken, want ja, er gebeurt van alles op de snelweg. Een spookrijden, Dennis. Mooi. Inderdaad, op de A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen... kom je tussen Knoppert Marquisaat en de Afrit Ierseke een spookrijden tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijden met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject, A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen komt hij tussen Knobbert marquisaat en Ierseke een spookrijder tegemoet. Nou, wij terug naar uh, Marieke de Groot. En wij hebben het over uh, de vluchtstrook uh, van uh, de A2. Ja, mevrouw de Groot, uh, u hebt ook, begreep ik, een uh, bijzonder aandenken uh, gekregen... later aan de bevalling, behalve Tim natuurlijk. Laten ja. we even luisteren. Het gebeurde op de A2 bij hectometerpaaltje 122.2... En ik beloofde hem dat ik mijn best zou doen om uh, voor zijn zoon Tim... een kopie van dit hectometerpaaltje te regelen. Dus een echter, een echter. Een paar keer Rijkswaterstel gebeld. Maar als het goed is, hebben ze vandaag een uitsluitvervol. Gaan we even bellen Gaat het lukken? Ja, het gaat lukken. Geweldig. Een eigen hectometerpaal voor Tim. De, een eigen hectometerpaal. Wie kan dat nou zeggen? Ja. ja. Waar staat u bij u in huis? Oh, hij ja, hangt aan de muur in Tim's kamer. Ja, ja, ja, ja. inderdaad. een Prachtig aandenken. U was in die tijd ja. een media-hype, Interviews. Nou, we, ja. we hebben natuurlijk gehoord van Q-Music. Het algemeen Dagblad ja. Omroep want Iedereen stond bij u op de stoep. Ja. Zat u daar wel een beetje op te wachten na toch uh, een, een bevalling die indruk maakte? Ja, het overkomt je op dat moment. Dus dan, dan laat je daar best wel toe. En, en wij dachten ook wel van het is ook wel leuk voor Tim later. En... Um... Zodoende zijn we daar een beetje meegegaan. Maar we zijn na twee dagen hadden we echt zoiets. nu gaan we het een beetje afhouden. Want het blijft dan op de duur maar komen. En uh, we hadden al aan behoorlijk wat dingen meegewerkt. Dus we hadden zoiets van nu vinden we het wel mooi. En uh, ik heb later nog wel eens uh, interviews gegeven... Aan, uh, van die vrouwentijdschriften, weet je wel. Ja. Dus dat, dat was dan nog wel leuk. En uh, daar zijn ook gewoon leuke aandenken Ja, ja voor zeker. Nou, en, voor, ja. en Tim die zal het verhaal nog ongetwijfeld uh, veelvuldig te horen krijgen... de komende tijd. Ja. Uh, wat zegt u dan tegen die vrouwenbladen en misschien ook tegen ons? Bevallen uh, langs de snelweg. Uh, ja, uh, als het niet anders kan, dan moet het, hè? Ja, precies. Liever niet. <lacht> Rustig blijven. Beter, beter gewoon in het ziekenhuis of zo of thuis. Ja, maar, ja, maar uh, wat zijn dan de tips? Ja, gewoon rustig blijven eigenlijk. En ja, maar ik denk dat een vrouw op dat moment de adrenaline, dat, ja, dat gaat dan toch zoals het gaat, zeg maar. Dus ja. rustig blijven. En uh, ja, uiteindelijk komt het goed. Ze is een gezonde jongen geworden, dus het nergens last van. We horen het, ja. We in ja. groot. Nou, fijn dat u toch nog even erover wilde vertellen. We laten u nu weer met ja. rust hoor. Maar ja, dat uh, fijn wel. dat u nog eventjes met ons terug wilde naar uh, ja, de geboorte van Tim 2,5 jaar geleden langs de A2. Feit, Feit. Of fictie. Ja, Suzanne, als jij uh, ziek bent, blijf je dan meteen thuis? Of kruip je hier toch achter de nou, microfoon? Ik blijf niet meteen thuis, want dan denk ik... oh, dan moeten ze weer een vervanger halen. En oh, dat is wel <laughs> heel ingewikkeld. Dus als het enigszins kan, als ik geen koorts heb of vrees... ik loop ja. te, te hoesten en te proesten, dan, dan kom ik. Oké, okay, ja. gelukkig is het dat niet ook aan de kan jou niet hand. missen. Nee, dat weet ik ook niet. Natuurlijk. Al die andere collega's. Ja. Nee, gelukkig zit je nu blakend voor gezondheid ja. naast me. Maar een hoop mensen gaan heel plichtsgetrouw naar hun werk. Ook als de gezondheid dat eigenlijk niet toelaat. En ik check vandaag of dat gevaarlijk kan zijn voor je collega's. Want de Volkskrant kopte vanmorgen. Je kunt beter goed uitzieken. dan dat je snotterig op kantoor zit. Nou, dat zullen heel veel mensen aangrijpen. Maar uh, ik begrijp dus uh, dat we gaan kijken. als je eigenlijk besmettelijk bent. als je een virusje hebt. en ho hoe lang dat allemaal duurt. Ja, en ik ben dat eerst gaan checken. Bij viroloog op Ostraus? De symptomen van, van influenza zijn vrij duidelijk. Hè? Dus vrij plotseling hoge koers krijgen. Ja, en dan uh, zere keel. En dat tijdens, tijdens de griepepidemie, als er meer mensen griep hebben... is dat vrij karakteristiek. En dan juist in die eerste dagen ben je het meest infectieus... en dan verspreid je het meeste virus. Oh, wacht even. Een zere keel? Nou ja, ja. ja dan heb je het toch best wel vaker af ja, en toe is, Maar dan er, is ja. het dus al fout de boel. Ja, dat blijkt dus zo te zijn. Maar of je bij een beetje keelpijn dan ook echt thuis moet blijven... dan ben ik toch even gaan checken bij Wim van Velen. Hij is beleidsadviseur bij de FNV op het gebied van gezondheid en veiligheid. Je ligt te zweten, te transpireren. Je voelt je naar, je hebt overal pijn achter je ogen, je hoofd, je keel, noem maar op. En uh, dat is echt uh, uh, de giet. En dan moet je gewoon thuis blijven. Nou, uitzieken, dat doe je dus thuis. Maar uh, nou ja, als je je dan weer een beetje beter voelt, dan ga je toch gewoon weer aan het werk. Is dat wel verstandig? Ja, want de korte Apollos trouwens net zeggen. In ja. het begin van het virus, dan ben je vooral besmettelijk. Okay. Maar uh, ik heb het toch nog even nagevraagd, ook aan Wim van Velen. Als je te vroeg begint, dan heb je wel de kans... dat dat lichaam nog niet op kracht genoeg is. En dan heb je de kans dat dat virus je weer terug gaat pakken. Hmm, en wij maar denken dat een griep makkelijk verdwijnt. Hè? Maar wanneer kun je nou echt weer aan het werk... zonder dat je anderen gaat besmetten? Ja, dat vroeg ik aan uh, Apolls Wanneer je zonder besmettingsgevaar... weer gewoon onder je collega's kunt verschijnen. Uh, we weten of in zijn algemeenheid dat mensen, volwassen mensen... dat als die influenza krijgen, dus een echte griep... dat die ongeveer een dag of zes, eh, maximaal zeven, eh, besmettelijk zijn. Ja, bij, bij veel mensen kan dat korter zijn. Maar ik denk dat je er rekening mee moet houden... dat zeker als je nog koortsig bent en je voelt je nog ziek... Ja, en zeker met die koorts nog, dat het dan beter is om thuis te blijven. Nou ja, dat is duidelijk. Terug naar de stelling dan, Lammert, voor de zekerheid. Je kunt beter thuis goed uitzieken. Dan ze nog terug op kantoor zitten? Wat is ja, het is een ja. feit. Uitzieken doe je gewoon thuis. En als je dan toch denkt, ik ga gewoon naar mijn werk toe... luister dan goed naar je eigen lichaam. Want je weet zelf echt het beste wanneer je weer beter bent. Lammert, helder. Dankjewel. Het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Maar de landelijke gezichten die zijn bepaald niet terughoudend. Ze zijn op televisie, op de markt, bij u in de buurt. Of in maar liefst vier zaaltjes tegelijkertijd. Dat is de stunt van Lilian Marijnissen van de SP. Hoe doet ze dat? Vraag ik haar zo. Tegen vierde Lammert trending vandaag. Wat heb je dan bij je? Uh, het leven van een Disney-prinses in themapark is alles behalve een sprookje. En uh, als je vaak schoonmaakmiddelen als glasseks gebruikt... dan moet je zo even opletten, want dat kun je beter niet doen. Eerste nieuws. NTO Radio 1. En daar zit hij hoor, Jan van der Putten. De zussen en de ex van Willem Holleder worden in het openbaar verhoord. De rechter vindt het niet nodig om in achter achtergesloten deuren te verhoren... zoals ze hadden gevraagd. Wel zitten ze in de rechtszaal zo dat Holleder niets kan zien. Politiemol Mark M. is tot vijf jaar cel veroordeeld, conform de eis. Zonder toestemming snuffelde M. door politiesystemen... en verkocht die informatie door aan criminelen. Letland wordt geteisterd door corruptieschandalen. De president van de Letse Centrale Bank wordt verdacht van corruptie... en het aannemen van steekpenningen. En een van de grootste banken van Letland kampt met liquiditeitsproblemen... en wordt verdacht van witwassen en corruptie. En bondscoach Ronald Koeman verruilt Noordwijk voor Zeist. De afgelopen 30 jaar verzamelde het Nederlands Elftal... in aanloop naar een interland, zich doorgaans bij Huis Terduin. Dat wordt voortaan de KNVB-campus in Zeist. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie een Donke-Olympic. Olympisch nieuws met Geo Lippens. Nou, Gio, het belooft een hele spannende dag te worden. Nou, het was ook best spannend, maar uiteindelijk... Nederlandse sprinters ja, die speelden maar een bijrol, hè? Ja, het viel een beetje tegen. Want er waren opnieuw geen medailles voor Nederland. En dat terwijl er wel geschaatst werd. Hè. Op de 500 meter moest er nog... Lorensen in de 16e rit... ...tegen de Nederlander Ronald Mulder. Ronald Mulder wordt verslagen door... Howard Lorensen. Die finischt in de snelste Ja, tijd. die stelt vrij. 34 Ongelooflijk 49. zeg. Een ongelooflijk. Een seconde. Howard, joh voor. Lorensen. gaat hij het dan doen? Gaat hij dan doen? Want Jeremy Waterspoon... ...zijn coach nooit is gelukt. En het is hem gelukt hoor. Want in de twee ritten... Die erop volgde kwam niemand meer onder de tijd van de Noor. En dat betekende dat Lorenz het goud pakte. Die Noor legt uit hoe zijn rit ging. Ik off een good start. Een uh, nieuwe opener. opener. Ik veld set low. De uh, first, uh, uh, first outer was goed. En de last inner was perfect. So. Yeah, het klinkt heel simpel, een goede start Een persoonlijk record als opener De eerste bocht ging goed en de laatste ging perfect En daarmee win je de dus goud Het zilver ging naar de Zuid-Koreaan Cha Kyu. De thuisrijder kwam maar een honderdste Van een seconde tekort voor het goud En het brons ging naar een Chinees, Gao Tingyu De eerste Nederlander vinden we op de zevende plek Dat is Ronald Mulder Ja, hier, uh... nou, baal is hier de baalig is van Gewoon een hele rommelige rit en hij uh... ah, kwam niet makkelijk vandaag ik probeer op de eerste bocht echt in de timing te komen. Daar kom ik ook overeind. Het laatste stukje van de bocht en allemaal van dat soort dingen. Ja, dat kun je niet gebruiken. Dan uh, rijden Nou Mulder was niet de enige Nederlander die vandaag baalde. Jan Smeekens schaatste in de tiende rit naar 34-93. En dat was genoeg voor een tiende plek. Ja, heel zonde. En, uh, ja, je komt hierheen om iets magisch te laten zien. En... Nee, dat lukte vandaag niet. En, uh... Start was een mistetje, viel iets voorover. Voor de rest was het niet de slechte rit. Nou, en dan uh, de andere Nederlander nog, de derde, kan je voorbij. Die finishte tussen Mulder en Smekens op de negende plek. Hij baalde, maar keek vooral ook uit naar de duizend meter. Ja, het is, het is gewoon jam. Ik, ik, ik, ik hou niet zoveel van verliezen. En al helemaal als het zo, uh, zo groot gaat, is. Iemand ja. die hier uh, niet van verliezen houdt, die gaat misschien wel winnen vrijdag. Wie? Jij. Oh, oké. Okay. Nou ja, wie weet, ik ga hem best doen. Nou, vrijdag dus die duizend uh, meter. Morgen wordt er niet geschaatst, althans niet op de lange baan. Bij het soort trek komen de vrouwen in actie in de B-finale van de relay. En de kwalificatie van de duizend meter. En ook bij de mannen staat er een kwalificatie op het programma. Die rijden de 500 meter. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Deze week gaat EEN vandaag lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. Kijken we naar de thema's waar het plaatselijk nou echt om gaat. Deze week zijn we in het Drentse Koeverde. Een gemeente met veel ouderen waar zorg vanzelfsprekend een belangrijk thema is. Maar hoe zorg je voor je ouderen als de overheid zich steeds meer terugtrekt? Harm van Attenveld doet verslag vanuit een van de 28 kernen van de gemeente Koevoorden. Het fraaie dorpje Gees. Oh, er komt een auto. Dit is Gees, gemeente Koever, Zuid-Drenthe. En die Kuipels laat maar haar dorp zien, op de fiets. Eén van de scholen die nu leeg staat. Helaas is, zijn beide basisscholen nu gesloten. Krimp is één ding waar Gees mee moet dealen. Zorg voor ouderen is een ander belangrijk thema. Wat doen wij nou als dorp om, om ja, ons voor te bereiden op een toekomst... waar meer ouderen uh, om die, uh, toch de mogelijkheid te bieden dat ze hier kunnen blijven wonen. Het antwoord is nij-nabuurschap, oftewel burenhulp. Zorgen voor je naasten. Het is niet zo dat naberschap hier een nieuw fenomeen is. Absoluut niet. Dat, uh, dat gebeurt nog heel uh, vanzelfsprekend. Door mensen die, uh, zeg maar in de buurt van mensen die hulp nodig hebben. Dat wordt altijd nog gedaan. Maar nu is er ook eigenlijk een doelgroep bijgekomen. Die hier komen als ze al wat ouder zijn of met pensioen zijn. Hier wel gaan wonen, maar hier weinig netwerk hebben. Vaak wonen de kinderen hier niet in de buurt. De verwachting was dat die voornamelijk uh, gebruik zouden willen maken van een. Iets als Nijnaberschap. En dat is in de praktijk ook gebleken. Ja, hallo. Eddie, kom binnen. Hoe is het met jou? Lucie Waarbeek is een van de vrijwilligers van Nijnaberschap. Ik vind het ook gewoon heel erg belangrijk dat je, dat je wat doet voor mensen in je omgeving. Lucy komt koffie drinken bij Annie Den Bezemer. Annie is 83 en was haar werkzame leven lang lerares Engels in Amsterdam. Wij kwamen hier al met vakantie heel vaak. Na haar pensioen verhuist mevrouw Den Bezemer met haar man Wim naar Drenthe. Als haar man hulpbehoevend wordt, is dat de hulp van Nijn Naboerschap. Ik heb inderdaad een, een halfjaartje, één keer in de drie weken... heb ik uh, Wim den Bezemer uh, naar de fysiotherapie gebracht. Mijn man is dus twee maanden geleden overleden. En, uh, maar de vrijwilligers hebben voor mij dus ook uh, ontzettend veel gedaan. Kort geleden uh, is een van de vrijwilligsters... ...is met me meegegaan naar uh, verschillende instellingen... ...in verband met alle administratie die ik moet doen... ...in verband met het overlijden van mijn man. En zij is meegegaan en uh, dat was bijzonder aardig... ...want zij uh, bood daarna mij aan om uh, nog een ritje te maken. En dat vond ik natuurlijk geweldig, want uh, ik kom de deur niet uit. En uh, ja, geweldig. En diezelfde vrijwillige die brengt me regelmatig soep... Ja, ook nog. Ja. <laughs> Eigenlijk is vervoer wel een van de meest gevraagde vormen van hulp. Terug bij Hennie Kuipers, de secretaris van Nijn het ziekenhuis daarvoor moeten de mensen naar Emmen, naar Hogeveen of uh, naar Koevoorde. Hardenberg, hè? ben jij ook nog geweest. Ja, ja. Vroeger werd het vervoer als iemand... Uh, uh,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 Uitgangspunt is wel dat de kosten die vrijwilligers maken... dat degene die daar gebruik van maakt, die dat vergoedt. De benzinekosten, die wordt door degene betaald die er gebruik van maakt. Wij hebben dus in de tijd ook inderdaad subsidie gekregen van de gemeente... omdat uh, uh, er toch wel veel uh, uh, dingen zijn waar de overheid een beetje de handen van terugtrekt. Hè? Een overheid die zich zoetjes aan terugtrekt uit de zorg en... Burenhulp die daarvoor in de plaats komt. Het is natuurlijk vervelend hè, dat, uh, dat bepaalde zaken bezuinigd worden. Maar het is, het is natuurlijk ook een kans. Want het is um, ook leuk om mensen te kunnen helpen. En voor de mensen is het ook plezierig. Want ze hebben dan ook weer contact met andere mensen. Hè? Ja, dat ja, is zeker meerwaarde. Ja, Als je met een taxi gaat, dat is een, een veel onpersoonlijker contact natuurlijk. Hè? Dus het is al, aan de ene kant spaart de overheid misschien wel geld. Dat was natuurlijk ook... In het beleid wel uh, de bedoeling, omdat we toch met veel meer ouderen komen in de toekomst. Maar uh, nou, wij zien het ook als, uh, ja, als een kans. Ja, die saamhorigheid dat vind ik ook een heel belangrijk element. Ja, ja koevoorden. Morgen gaat het daar over uh, werkloosheid. Er is gewoon een mismatch die mensen die. Uh, nu zeg maar werkloos zijn, maar wel graag willen werken... Die, die, die, die, die missen soms vaardigheden of kennis om aan de slag te kunnen... op de functies die er nu zijn. Klaas Dijkhoff zagen bij College Tour, Mark Rutte bij WNL... morgen als een beetje door de agenda bladeren is... Geert Wilders bijvoorbeeld in Purmerend, maar het kan spectaculairder. Vanavond verschijnt Lilian Marijnissen van de SP op vier locaties tegelijk. Het mag duidelijk zijn, de lokale verkiezingscampagnes die zijn begonnen met toch weer in de hoofdrol ja, de landelijke politieke kopstukken. Politiek commentator Remco Teulings. Goedemiddag. Goedemiddag Suzanne. En van harte welkom ook SP-partijleider Lilian Marijnissen. Dag mevrouw Marijnissen. Goedemiddag. Ja, Remco, die campagne die is aan. De VVD die weet toch altijd een ja. groot interview ergens te regelen voor de aftrap. Of, of het niet. nou zomergast is, Buitenhof. En nu, ik zei het al, twee keer ruim baan bij de publieke omroep. College tour voor Klaas Dijkhoff en WNL op zondag voor premier Mark Rutte. We gaan even luisteren. Klaas Dijkhoff zou mij nu al kunnen opvolgen... of Klaas moet eerst nog maar eens wat vlieguren maken? Klaas Dijkhoff zou mij nu al kunnen opvolgen. Ja... Uh, ik blijf gewoon toch een soort, ondanks dat ik uh, totaal niet uit de Calvinistische hoek van het land kom... Calvinisme, Calvinistische Aarzeling houden om dat uit te spreken. Nou ja, wie wordt hier nou wijzer van dat het op dit moment gaat over... of Dijkhoff mogelijk premier zou kunnen worden? Wie moet nou, wijzer ja, van dit soort interviews? Voor, ja, dat kun je je afvragen, maar het is voor een partij natuurlijk heerlijk... als je de kopstukken in aanloop naar de verkiezingen aan het begin van de campagne even kunt inzetten. Zoals we bijvoorbeeld nog even kunnen vertellen waar de partij voor staat. Uh, je kunt je waarschijnlijk nog herinneren... destijds bij zomergasten haalde Mark Rutte nog eens uit... naar de demonstrerende Turken op de Erasmusbrug in Rotterdam. De, de pleur op quote, om het zo maar te zeggen. En daarmee zette hij wel de toon voor die campagne. En ja, die kans die krijg je in zo'n programma. Maar ja, wat dat betreft vielen de optredens van gisteren... wel een beetje in het water. Want uh, in beide gevallen waren ze een hoop tijd kwijt... aan het analyseren van het aftreden van Halper Zijlstra. Ja, en daar werd ook na de afloop van de, na de, afloop van de uitzending ook het meest over nagepraat. Dus die strategie is niet helemaal gelukt. Nee, dat werkte dan niet helemaal, mevrouw Marijn. Dus ik kan me toch nee. voorstellen dat, dat het ook best lastig is. Je wilt je als partij laten zien. Hè? U bijvoorbeeld bent het gezicht van uw partij. En voor je het weet krijg je dan weer het verwijt. Komt weer een landelijk kopstuk. Hoe gaat u daarmee om? <lacht> ja, nee, daar heeft ze gewoon helemaal gelijk in. Uh, kijk, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. En ik heb me erg gestoord de laatste tijd ook al aan... Uh, uh, een aantal fractieleiders die echt menen er een landelijk debat van moeten maken. We hadden vorige week uh, de, voor het eerst de fractievoorzitters dus bij elkaar voor een, voor een debat. Nou ja, dat ging bijna op een gegeven moment alleen nog maar over uh, Baudet... en of het nou wel of niet racisme was... en de ene politicus die aangifte doet tegen de andere politicus. Ja, terwijl deze verkiezingen, dat gaat over uh, een betaalbaar huis. Uh, dat gaat over goede zorg, zoals we net in dat item... een uh, goede item van jullie hm. net uh, konden horen. Um, dus ik zou zeggen, ja, laten we ons vooral we ook daarop uh, concentreren... Ja, betekent niet dat u zich niet helemaal uh, laat zien. Integendeel, u bent op vier plekken tegelijk. Hoe gaat u dat doen? Ja. Ja. Nou? ja, dat is veelbelovend. Um, nou, ik kan er dit over zeggen... dat we in ieder geval gebruik gaan maken... van uh, de meest moderne techniek. We lopen als SP uh, graag voorop. Uh, ook als het gaat over uh, dit soort dingen. En ja het speelt natuurlijk ook mee... dat ik pas een aantal weken... De, de fractieleider van de SP ben. Over vier weken staan die verkiezingen voor de deur. Ik heb dus weinig tijd. Ik wil met zoveel mogelijk mensen spreken. Ik wil horen wat hun problemen... hun ideeën en hun oplossingen zijn. Um, en daarvoor halen we... Alles uit kast. Ja, En vanavond maar, dus inderdaad op vier plekken tegelijkertijd. Ja, maar kunt u dan op vier plekken tegelijkertijd... Uh, ik, ik neem aan in een soort projectievorm... ook naar iedereen <lacht> luisteren en dan een passend antwoord geven? Of wordt het dan toch vier keer hetzelfde verhaal? Ja, we gaan uh, met, met hulp van de nieuwste techniek uh, op allerlei, hè, vanavond inderdaad, uh, op vier plekken tegelijkertijd uh, verschijnen met een verhaal. Maar we gaan de komende weken nog op allerlei verschillende manieren ga ik met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Overigens doen we dat als SP niet alleen in verkiezingstijd, we zijn al een jaar hiermee bezig. We willen 1 miljoen mensen gaan spreken. En ik kan u onthullen dat we die 1 miljoenste uh, ook voor de verkiezingen gaan halen. Uh, en dat doen we vooral op de straat, uh, in de straat in de buurten, uh, huis aan huis, uh, wijk aan wijk. En desnoods uh, zet u uw astrale lichaam in. Sorry? En Desnoods zet u uw astrale lichaam in, inderdaad... om dan overal <laughs> tegelijkertijd een, ja. beetje, een beetje doorschijnend... Uh, ja, ja, het klinkt ja, een ja, beetje Harry Potterig allemaal. Maar, ja, nee, we zijn uh, bijzonder benieuwd. Maar we, we gaan het zien, uh, inderdaad. Maar hoe voorkomt u dan, dat als u daar dan bent... in wat voor verschijningsvorm dan ook... dat u de lokale leiders voor de voeten loopt? Nou, door dat gewoon niet te doen. En dat is niet zo ingewikkeld als je het gewoon hebt over de thema's waar de gemeenteraadsverkiezingen over moeten gaan. Uh, zoals ik net zei, het gaat over wel of niet, uh, de uh, dat gaat over wel of niet de huren omlaag. Dat gaat over wel of niet thuiszorg op maat uh, voor opa en oma, om het maar zo te zeggen. Dat is waar deze verkiezingen over gaan. Uh, de gemeente is trouwens meer dan ooit voor allerlei taken verantwoordelijk. Dus het, is ook echt, het zijn ook echt ontzettend belangrijke verkiezingen. Um, ja, en kijk, ik wil natuurlijk wel alles uit de kast halen om onze lokale mensen zoveel mogelijk te ondersteunen. Dus daar waar ik dat kan doen, zal ik dat natuurlijk absoluut niet nalaten. Ja, nou die, die thema's, hè, die Proberen u verwees er net ook al naar, ook in onze uitzendingen elke week... Uh, proberen we van die belangrijke thema's bij de kop uh, te nemen. Woningmarkt, ondermijning, zorg, al, allemaal. Mag van uh, de SP, mag van u, elke lokale afdeling... ook zelf bepalen wat er in hun gemeente van belang is? Hebben ze daar vrijheid Jazeker. in, van u? Ja? Ja, uiteindelijk zijn bij de SP de, de afdelingen natuurlijk autonoom daarin. Dus die bepalen zelf hoe ze dat doen. Maar ja, het zijn natuurlijk wel SP'ers. En de, ik ken de SP'ers nou onderhand een beetje. En dat zijn dan toch de thema's die u net noemde inderdaad. Wonen, zorg, werk, maar ook veiligheid bijvoorbeeld, een veilige buurt. Ja, dat zijn de thema's waar deze verkiezingen over moeten gaan. En daarover staat u met elkaar in contact. Ja, de, de afdelingen, u zegt als ze er zijn, uiteindelijk bepaalt de landelijke SP op of een afdeling mag meedoen. Luister even naar, hm? u kent hem vast, maar van Stralen van de SP Horen... die uh, niet mee mag doen aan de verkiezingen. Inmiddels ook geroeëerd door uw partij. Ik ben het niet met ze eens. Maar Ik... wat is dan de echte reden? Nou, dat wij uh, onvoldoende geworteld zijn in de Horensse wijken. Wellicht uh, zijn we ook wel eens te kritisch geweest in het verleden... door te roepen van, hé, hey, we moeten ook meer een bestuurspartij worden. Maar komt nou de de mouw? Want u zegt, we hebben kritiek gehad op het landelijke partijbestuur. Nou, dat zou een argument kunnen zijn. Dat zou kunnen. Ja, SP stelde dat, hè, uh, mevrouw Marijners... niet alle afdelingen voldoende kwaliteit hadden. Um, weet u inmiddels zeker dat alle afdelingen die meedoen... wel uh, voldoende kwaliteit hebben? Nou Kijk, het werkt zo. SP'ers zijn natuurlijk door het hele land te vinden. Maar willen wij echt meedoen aan de raadsverkiezingen... dan willen wij niet alleen een aantal mensen kunnen leveren... die straks een raadstedel gaan bezetten namens de SP... maar we willen ook nog voldoende mensen overhouden... Uh, die de buurt in gaan, die op straat te vinden zijn... Juist omdat we het belangrijk vinden, wij zijn geen partij van carrièrepolitici. Wij zijn een partij van mensen met idealen. En we willen ook zorgen dat we nog steeds op straat te vinden zijn. Ja. Uh, besturen doen we ook, bijvoorbeeld langs de hele A2: van Amsterdam uh, tot Maastricht, uh, Utrecht, Eindhoven, ik noem zo maar wat. Dus uh, daar herken ik mij absoluut niet in. Maar wat inderdaad wel belangrijk is, is dat de SP geworteld is en blijft in de buurten. Ja, en uh, Remco Teulings, dan vallen er af en toe slachtoffers? Ja, nou ja, dat, uh, dat blijkt. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk aan de partijen zelf om uh, bepaalde kwaliteitseisen op te leggen aan uh, de afdelingen. Uh, het, is, het maakt alleen een beetje wel een gekke indruk als een, een afdeling zegt... wij willen heel graag meedoen en top wil het niet. Dat, dat, dat maakt een beetje een vreemde indruk. Ja, mevrouw Marijnissen? Ja, SP'ers zijn heel enthousiast, meneer Teulings. Dus dat, dat is denk ik wat u, wat u ziet. En dat is ook mooi. Alleen wij vinden het wel belangrijk, euh, zoals ik zei, dat we niet alleen zetels in de gemeenteraad kunnen vullen. Maar vooral ook op straat actief blijven. Um, en we zien ook bij andere partijen, uh, nou de VVD staat, hè, dat kwam inderdaad gisteren bij de gesprekken met Rutte en Dijkhoff ook weer voorbij. Ja, het ene geval na het andere komt voorbij rondom de integriteit die niet deugt van mensen. Anders is De zaakjes staan daar niet op orde. Ja, wij willen dat soort dingen. Ja. Voorkomen. Wij willen op het moment dat mensen op ons stemmen... dat zij ook ervan gegarandeerd zijn... dat er een goede gemeenteraadsfractie in de raad komt. Maar dat het daar niet bij blijft. Ja. En wat is dan nu nog gewoon op straat vindt? Dan, mevrouw Marijnus, uw stemadvies voor mensen... in die plaatsen die misschien wel op de SP hadden willen stemmen? <laughs> nou ja, ik hoop ja. dat de mensen die de SP een warm hart toedragen... Eh, vooral ook lid worden en proberen met ons aan een SP te bouwen... die de volgende verkiezingen wel mee kan doen. En dat gezegd hebben. En in ja, de tussentijd? In de tussentijd hoop ik natuurlijk dat mensen hun stem geven aan een partij. En dat verschilt natuurlijk van gemeente tot gemeente, maar een stem geven aan een partij die dicht bij mensen staat en die ervoor wil knokken dat Nederland menselijk en socialer wordt. Mm -hmm. uh, Remco Teulens, als we gaan afronden, meetups, zien we ook hè, met Jesse Klaver, we zien mevrouw Marijnus op meer plaatsen tegelijk. Uh, de strijd op links gaat die over inhoud of over vorm? Hoe, hoe zie jij dat op dit moment? Nou ja, hij gaat voor een deel uh, natuurlijk, is de vorm heel erg belangrijk. In het geval van Lilian Marijnse zei het net zelf al... is het ook een kwestie van jezelf, zoveel mogelijk laten zien. Want zijn haar eerste grote verkiezingen als partijleider. Maar wat Jesse Klaver uh, vorig jaar heeft aangetoond, is dat een uh, nieuwe vorm... Ja, niet alleen een hoop aandacht, maar ook heel veel nieuwe leden kan, uh, kan opleveren. Heel veel mensen kwamen op GroenLinks bijeenkomsten af die nog nooit naar een politieke bijeenkomst uh, waren gekomen. Dus dat was, uh, dat was uniek. Dat was een, uh, echt innovatief. En de SP die heeft wat dat betreft uh, ja, iets, iets goed te maken eigenlijk. Tot een jaar of tien geleden waren die altijd zeer vooruitstrevend... als het ging om campagne voeren. Echt de, de, de nieuwste methodes, uh, als het ging over sportjes online. Ja, daar liep uh, de SP in voorop. Die voortrekkersrol zijn ze de laatste jaren een beetje kwijtgeraakt, En ik denk dat ze dat uh, wel willen goedmaken bij de SP. Nou, we gaan het zien. Ik wens u veel plezier uh, vanavond. Uh, Lilian Marijnissen van de SP met, uh, met uw verschijningen. Uh, dank dus je dank wel. dat u er ook praten. En iedereen die trouwens ja? die wil komen naar Zwolle, Nijmegen, Haarlem of Breda... is van harte welkom. Dat is gezegd. Dank u wel. Uh, Lilian Marijnissen dus en Remco Teulings. Tot morgen. Trending vandaag. Lammerts. Ja, een bericht van de politie in Ridderkerk wordt veel gedeeld. Afgelopen zaterdag plaatste het verhaal van een 92-jarige man... die 112 had gebeld omdat zijn pinpas gestolen zou zijn. Maar eenmaal aangekomen bij de man bleek hij een nieuwe pas van de bank te hebben gekregen... maar dat hij niet wist hoe hij die moest activeren. Blijkbaar had de man al dagenlang niks gegeten... want zijn koelkast was helemaal leeg op een pot appelstroop en een flesje koffiemelk na. Hij gaf aan dat hij al even geen boodschap had gedaan... en dat hij de politie had gebeld omdat hij niet wist hoe hij het weekend door moest komen schrijft de agent op Facebook. Nou, de politie probeerde zorginstanties in te schakelen... maar dat mislukte. Dat mislukte, hè? Ja, weekend. En uh, daarna gingen ze met hem naar de bank... maar daar kon hij ook niet geholpen worden... omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. Nou, uiteindelijk is een ver familielid gevonden... ook al op leeftijd, maar die gaat hem nu verder helpen. Maar omdat de politie zich toch zorgen maakt om de man... hebben ze hem aangemeld bij het lokale zorgnetwerk. En inmiddels hebben verschillende mensen al gereageerd... dat ze de man heel graag willen helpen... door uh, bijvoorbeeld hem dagelijks uh, te bezoeken... of. Boven boodschappen voor me te gaan halen. Want nu. die foto ja. van die lege ijskast... die door de politie werd gedeeld, uh -huh. was toch wel uh, aangrijpend. Ja, uh, nu gaan ze dat doen. Nu Duidelijk gaan ze dat doen. Bij ja, ja, maar ja, dat is uh, ja goed. Ja. Ja, beter laat dan niet. Zeker. Uh, je had het over Disney-prinsessen. Nou, uh, uh, er zullen tijden geweest zijn dat ook... ik droomde dat ik dat ooit mocht worden. Ja. Ja, heel veel maar, uh, meisjes uh, uh, hebben die droom. Uh, en uh, sommige meisjes maken die droom ook waar... in Disney themaparken, Disney World bijvoorbeeld, Disneyland. Maar uh, ja, dat lijkt misschien wel een sprookje... maar het leven van een Disney-prinses daar gaat niet over rozen. Real Simple sprak met een aantal jonge vrouwen... die als Disney-prinses acte de présence geven in die themaparken... en anoniem vertelden die als poesters en sneeuwwitjes hun verhaal. Allereerst blijken ze geen vast contract te hebben. Sterker nog, ze hebben helemaal geen baanzekerheid... want ze moeten er ieder... Ze moeten iedere jaar opnieuw weer auditie doen. De voorwaarden om prinses te kunnen zijn zijn heel erg streng. Iedere als een poester in elk park moet er precies hetzelfde uitzien. Ze krijgen dus niet alleen dezelfde jurk, maar ook make-up les... waar ze zich precies aan dienen te houden. En ook buiten werktijd word je gezien als ambassadeur van Disney. Dus je moet ook in je vrije tijd je ah. keurig gedragen. Dus geen dronken posts op Facebook, want dan lig je er zo uit. En iedere prinses krijgt tot slot stemtrainingen en logopedie. Want een sneeuwwitje met een zuidelijk accent. Dat mag niet. Je krijgt precies te horen hoe je woorden uit dient te spreken. Krijgen ze ook warm ondergoed? Dat, Daar weet, ik. Ik dat weet ik voor, niet. wel eens voor. Want het is natuurlijk niet altijd hoogzomer in nee, die parken. Nee, dat is, dat is ook is zeker weer waar. Niet maar ja, ja, ja, in het sprookjesland wel. Oké, okay, dus, maar ja, goed. laat weer eens de keerzijde van de sprookjes zien. Ja. goed. Nou. En dan, uh, ja, vaak is het een de heel bijzonder is, moment. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Het is vaak een heel bijzonder ja. moment. Amerikaanse supersterren die voor een sportwedstrijd het Amerikaanse volkslied zingen. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Toen zangeres Fergie, onder meer bekend van de Black Eyed Peas, de Star Spangled Banner zou gaan zingen voorafgaand aan de NBA All-Stars-wedstrijd afgelopen zaterdag. Maar Fergie zou Fergie niet zijn als ze dat op haar geheel eigen manier zou doen. En dat werd niet door iedereen begrepen. Zelfs de spelers moesten lachen om deze ongewone versie van hun volkslied. Yeah! Yeah. Uh, nou ja, heel anders. Ja, het, is, het is niet vals of zo, maar het is wel anders. Ja. Ja, en op social media reageerden mm -hmm. ja. mensen meteen verbaasd. Iemand twitterde, Fergie song alsof ze in een auto zat... die steeds scherpere bochten maakte. En anderen noemen het de slechtste vertolking van het volkslied uh, ooit. Nou ja, goed. Maar er zijn er bepaalde regels eigenlijk. In Amerika zijn ze nogal, uh, nogal ja, scherp op de vlag. niet als dit Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat is wel weer creatieve vrijheid. Zeker. Ja, absoluut. Ja, dat kan allemaal. Ik weet niet of we dat met het Wilhelmus ook zouden moeten doen zo... Maar ja, dat, uh, dat kan. Dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Ja, nou, gaan we, ja. gaan we doen. Gaan ja. we regelen. Okay. Mag jij het zingen? Ja, uh, dat vind ik nou weer. Uh, <laughs> dat nou ook weer zoiets. Oh, okay, nee, zeg, dan dan we gaan poetsen. Ver. We gaan nou niet te veel poetsen. poetsen. Want het regelmatig mm. gebruik van schoonmaaksprees... is net zo schadelijk voor je longen. als een pakje sigaretten per dag roken. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Bergen. Voor het onderzoek werden 6000 mensen 20 jaar lang gevolgd. Vooral vrouwen die schoonmaakproducten gebruiken. hadden significant vaker last van hun gezondheid. De longfunctie van vrouwen die schoonmaakster zijn. of schoonmaakmiddelen op dagelijkse basis. Thuis gebruikte was in de studie vergelijkbaar met de longfunctie van iemand die 10 tot 20 jaar lang 20 sigaretten per dag rookt. De onderzoekers raden de sprays als glasseks dan ook af en raden aan om voortaan gewoon ouderwets een sopje te maken en om de boel af te nemen met een microfiber doekje. De korte termijneffecten van deze middelen op astma zijn steeds beter gedocumenteerd, maar van de lange termijneffecten weten we niks, zegt de hoofdonderzoeker. En hij zegt: We waren bang dat de chemicaliën en schoonmaakmiddelen bij regelmatig gebruik slechts beperkte schade Zouden toebrengen, maar bij dagelijks gebruik, jaar in jaar uit, zorgt het blijkbaar voor een opeenstapeling van de longschade. Ja, groene zeep dan maar, hè? Groene zeep en een doekje. Ja, als een, een beetje soda Een beetje soda, ja, ja dat precies. helpt ook altijd. Goed, nou, dankjewel, Lambert. Al deze tips zijn na te lezen op <laughs> eenvandaag.nl. Ja. Morgen zijn we er weer vanaf drie uur en zometeen op deze zender is er weer hartstikke fijn. Lara Rensen, goed uitgeziekt met nieuws en koop. Tot morgen, fijne middag. Huis bij Avrotros...